2 uur. Thomas met het NOS-journaal. President Lukashenko van Wit-Rusland wil in gesprek met zijn Russische collega Poetin. meldt het Wit-Russische Staatspersbureau. Lukashenko noemt de protesten in zijn land niet alleen een bedreiging voor Wit-Rusland, maar voor de hele regio. Als Wit-Rusland instort, zegt hij. Dan zal dat ook gelden voor alle andere voormalige Sovjet-landen. Vandaag zijn opnieuw duizenden betogers de straat opgegaan om het vertrek van Lukashenko te eisen. En ze willen ook nieuwe eerlijke verkiezingen. Bij het Indisch monument in Den Haag zijn de slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Premier Rutte gaf een persoonlijke toespraak waarin hij herinneringen ophaalde aan zijn vader die gevangen zat in een Japans kamp. Rutte zei dat de mensen die de oorlog meemaakten in Nederlands-Indië na terugkomst in Nederland vaak niet spraken over hun ervaringen. Velen kregen volgens Rutte te horen dat hun oorlogsverhaal ondergeschikt was aan wat zich in Nederland had afgespeeld. Vandaag is het 75 jaar geleden dat Japan de capitulatie aankondigde in de Tweede Wereldoorlog. In Utrecht zijn 18 mensen opgepakt vanwege onrust in de wijk Kanalen eiland Tussen de 250 en 300 jongeren waren gisteravond en vannacht aan het rellen. Ze gooiden met vuurwerk naar agenten, stichten brandjes en sloopten bushokjes. De gemeente Utrecht waarschuwt dat de mensen die zich misdroegen niet vrij uitgaan... en daders met camerabeelden worden opgespoord. Een man van 55 is gisteravond laat zwaar gewond geraakt toen hij door een groep jongeren werd mishandeld in Nijmegen. Hij raakte even bewusteloos toen hij tegen zijn hoofd werd getrapt. De politie zoekt meerdere jongeren tussen de 16 en 25 jaar die na het incident vluchten. Het weer, er trekken soms pittige regen- en onweersbuien over het land. Verder ook zon, bij 23 tot 28 graden. Morgen opnieuw broeierig, net als vandaag, met smiddags kans op buien. Het wordt morgen een graad of 29. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Through the window on the other side Rosanna, Rosanna Even na twee uur, we zijn er weer op de Zandvoortse Radio. Een hele goede middag. En het zonnetje schijnt ook weer, want wij zijn er weer binnen. Hij zit tegenover mij, Albert Jan. Wat een weekje weer wel, hè, deze week. Nou, Zandvoorts nieuws in het kort, dat wordt, dat wordt lastig. Nee, je zei het al. <laughs> Dit wordt eh, Zandvoorts nieuws in het ietsje langer. Eh, ja, er zeg maar. is wat dat betreft genoeg gebeurd de afgelopen week in, in Zandvoort. Ongelooflijk. En ja. we, zullen wat, we zullen er een kort weekoverzicht van maken. En uiteraard later in het programma over een aantal items weer terugkomen. Uh, goed, ja, in ieder geval Zandvoort nieuws in het kort uh, over een tweetal platen. Ja, best over het op zaterdag. Met Zandvoort op zaterdag. Uh, welkom kijkers en luisteraars. Uh, Rob staat een beetje stil, want uh, de webcam die denkt van, nou het is het is warm boven in, in, in de computerruimte. Ik uh, gooi het uh, beeld op uh, stil. Oké, dus, okay, dus uh, ja, ik ben rustig vandaag. Ja, en, dat klopt. En mij zagen ze toch al niet, dus dat geldt ook weer. Nog bedankt voor de tips, luisteraars, dat de webcam is vastgelopen. Goed, uh, dus dan wordt een rustige middag wat dat betreft. in ieder geval wel veel muziek natuurlijk. En lekker op de radio. Lekker drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a. Uh, wat gaan we nog dus Ik had al gezegd, Zandvoortsnieuws in het kort. Wordt een beetje moeilijk om kwart over twee. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, het weerbericht. Uh, blijft het zo? Wordt het minder? Uh, wat, blijft, wat, wat doet de temperatuur? Blijft die hoog of wordt die wat lager? U hoort allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Uh, er was natuurlijk wat trammeland de afgelopen weken in en rondom Zandvoort. Daarover straks meer het in Zandvoorts nieuws in het kort. Maar ook onze collega Irene de Jager had vanmorgen daarover een interview tijdens Goedemorgen Zandvoort met onze burgemeester Molenburg. Uh, wij willen u dat interview ook niet onthouden. Uh, dan half drie dus het weerbericht. En dan in twee delen zenden we het interview uit wat Irene de Jager vanmorgen had met Goedemorgen Zandvoort over de afgelopen week en nog meer wetenswaardigheden met burgemeester molen Een aanrader om daarna te luisteren trouwens. Goed, uh, wat gaan we nog meer doen? nieuws. in het kort, we van alles wat. Uh, tussen drie en vier, ja, is het weer zover? Ja, we gaan weer racen. We gaan weer racen, jazeker. zeker. En deze keer in het bloedhete bar Barcelona... op het circuit van uh, cor cor Coruña. Uh, Catalunia, moet ik zeggen. Ik zou bijna corona zeggen. Uh, Catalunia. Uh, tussen drie en vier is het uit de kwalificatie verreden. Wij houden u natuurlijk in het tweede uur daarvan op de hoogte. En in het derde uur tijdens het pit Report, uh, om kwart over vier... krijgt u daar een uitgebreide samenvatting van. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, het dier van de week. Ja, ik, ik zit toch met een, met een dilemma, uh, Rob. En dat is? Kan je nog herinneren dat we Rex en Babs in het uh, dierentehuis hadden? Ja, dat klopt. Zijn ze ja. er nog of nou, zijn ze weg? hebben ze dus echt twee weken gevolgd, of drie weken gevolgd... kan ik beter zeggen, En ook tijdens het dier van de week... Maar uh, uh, Rex is weg. Maar Bab zit er nog. Oh. Ja, hij heeft inmiddels wel weer wat nieuwe vriendjes gekregen erbij. Dus op zich valt dat dan ook wel weer mee. Maar ik ben toch wel benieuwd waar, uh, waar Rex is gebleven. Wie weet uh, dat er iemand uitsluitsel over kan geven. Ik hoop dat hij hem thuis heeft gevonden. Dus vandaag een uh, nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Dash. D-A-S-H. Uh, kwart voor vier het gedicht van de dag. Ik heb er weer een paar voor je klaargelegd. Dus dat is, wordt, wordt of janken of het wordt heel leuk. Maar één van de twee zal het wel worden. Uh, liefhebbers, het gedicht, gedicht van de dag om kwart, over, kwart voor vijf. Uh, welk het wordt, dat hoort u later in dit programma. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken... en kijken, ja, tussen aanhangstekens naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, weer heel wat te doen de komende drie uur bij de Zandvoortse Radio. Wij zeggen een hele goede middag en leuk dat je luistert... en of uh, kijkt of, uh, op tv, kanaal 40, digitaal uh, via Ziggo... Ook dan hoor je het radiogeluid en kan je de laatste nieuwtjes lezen van alles wat er in Zandvoort en de omgeving gebeurt. Vanmiddag tussen 2 en 5 in ieder geval een heel druk. programma. Albert Jan zei het net al. Met onder meer het dier van de week, gedicht van de dag. De burgemeester die weer de herhaling doet van het interview van vanmorgen. En natuurlijk andere laatste nieuwtjes. Je hoort het allemaal deze za Zandvoort op zaterdag. Precious little precious little diamond. I leave it all to you. Precious little diamond. En zo begonnen we op zaterdag uh, lekker met muziek uit de jaren 80. Als eerste na het nieuws en weer van twee uur Toto en uh, Rosina. En erachteraan uh, deze single van Fox de Fox en Precious Little Diamond. Zo dadelijk gaat Albert-Jan het uh, doen. Hij gaat het proberen in ieder geval, het nieuws in het kort. Nou ja, ik weet één ding zeker, dat gaat zeker niet lukken. Maar wel de laatste nieuwtjes, je hoort het zo dadelijk hier op de radio. Er is geen andere plek waar ik zou willen zijn.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 Een nieuwe Nederlandstalige single. Dickie Dex samen met Miss Montreal. En alles is zoals het zou moeten zijn. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar of dat ook geldt voor Zandvoort. We gaan het horen in het nieuws, in het, in het kort althans. Gevolgd wordt weer bericht. Ja, bijna wel, ja. Geen Ga gang op het Het zal niemand ontgaan zijn dat het aantal besmettingen in Zandvoort de afgelopen dagen aan het stijgen is. Afgelopen week werd ook duidelijk dat een aantal Zandvoorters die lid zijn van de SV Zandvoort ergens een besmetting hebben opgelopen. Het bestuur van de voetbalvereniging wil geen enkel risico lopen en heeft besloten om alle activiteiten tot en met zondag 23 augustus op te schorten. We proberen met deze maatregelen door de trainingen één week uit te stellen de kans op verspreiding binnen SV Zandvoort tot een minimum te beperken. Voor zowel de senioren, inclusief de selectie en alle jeugdteams... geldt dat de trainingen zullen uh, aanvangen vanaf maandag 24 augustus. Blijf fit, maar vooral gezond en ga verstandig om met de geldende regels. Het virus heeft geen voorkeur, maar besmet iedereen die zich ervoor uh, openstelt. Bewust dan wel onbewust. Aldus Jan van der Leden, de voorzitter van SV Zandvoort. Afgelopen woensdag in de vooravond ontving de politie ook veel meldingen. De agenten gingen in een politiebusje met zwaailicht en sirene op een van de meldingen af... toen het plots fout ging op de burgemeester Engelbertstraat. Een automobilist was aan het uitparkeren en uh, een aanrijding kon niet meer worden voorkomen. De auto, de auto werd door de aanrijding flink beschadigd en ook de politieauto bleef niet ongedeerd. Gelukkig raakte er niemand gewond. Het verkeer werd door de andere, inmiddels aanwezige agenten en handhavers omgeleid... en de bestuurder van de auto ging heel verstandig direct aan de slag met het schadeformulier. Er wordt onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Ook diezelfde woensdagavond uh, is er uh, onrust ontstaan op het strand ter hoogte van het centrum. Groepen jongeren uit Amsterdam zorgden hiervoor overlast waarbij de politie stevig heeft moeten optreden. Burgemeester Molenburg benadrukt dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd. We hebben mooie stranden in ons dorp die veilig moeten zijn voor bezoekers... maar vooral ook voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort. Samen met de politie gaan we nog meer mankrachten van politie en handhaving inzetten... om agressie en geweld in het dorp in de kiem te smoren. De politie kan hierbij rekenen op versterking uit de regio, waaronder Amsterdam. Ook met de strandpaviljoenhouders hebben we afspraken, een goede afspraken gemaakt over de maatregelen die zij treffen om verdere overlast door groepen jongeren op het strand tegen te gaan. Later in dit uur een interview met onze collega Irene de Jager met de heer Molenburg over deze situatie. En tot slot ook verbod op geluidsinstallatie nu ook voor Zandvoort. De maatregel in de noodverordening om te kunnen optreden tegen mensen... die een geluidsinstallatie meebrengen naar een recreatiegebied... en de afgelopen weekend van toepassing werd verklaard op het strand van Bloemendaal... is verlengd tot 1 oktober aanstaande. Tevens is ook het strand van Zandvoort in deze zogeheten aanwijsbesluit opgenomen. In nauwe samenwerking zullen politie en handhavers van de gemeente Bloemendaal en Zandvoort... optreden tegen mensen die een geluidsinstallatie bij zich hebben op het strand... En de zeeweg, de boulevard Bernard, boulevard de Fauvage. en de boulevard Paulusloot in Bloemendaal en Zandvoort. Het nieuwe aanwijsbesluit uh, biedt tevens de mogelijkheid deze apparatuur ter plekke in beslag te nemen. Kijk uit, Rob, jij hebt geen, uh, geen radioapparatuur. Nee, nee, nee, nee. Dan ben jij weer de, de puneut. Ook de zee ter hoogte van de strand van Bloemendaal en Zandvoort is als uh, gebied aangewezen. zodat het kan worden opgetreden als vanaf bootjes voor de kust luide muziek wordt afgespeeld. Uh, afgelopen woensdag is de gemeente gestart met een pilot... om tijdens drukke stranddagen clean teams in te zetten. In samenwerking met landen gaan de teams op het strand zwerfafval opruimen... en bezoekers bewust maken van hun afvalgedrag. Ook, diegene, ook delen ze papieren afvalzakjes uit aan de bezoekers... die daar gebruik van willen maken. De burgemeester en de wethouders Ellen Verheij en Raymond van Haafden... waren ook aanwezig bij de start... Siso Lounge, tijdelijk gesloten na corona-besmetting. Corona, corona Ik krijg er wat van. Uh, sushi Restaurant Siso Lounge in Zandvoort meldde afgelopen dinsdag... op haar Facebookpagina dat het restaurant tijdelijk gesloten zal zijn... omdat de medewerker positief getest is op corona. Lieve gasten, we zijn heel verdrietig jullie te moeten mededelen... dat ondanks alle getroffen maatregelen er toch positief getest is... in onze crew op de virus. Na overleg met de GGD, en gezien de recente strengere ontwikkelingen... is besloten om uit voorzorg tot en met 16 augustus de deuren te sluiten. En Febo Zandvoort gaat vandaag gelukkig wel weer open. Want afgelopen donderdag werd er nog gemeld dat de eigenaar dit besluit had moeten nemen... om de Febo en het plein op het Kerkplein te sluiten in verband met het virus. De GGD heeft gisteren gelukkig aangegeven dat de Febo en het plein weer open kunnen gaan. Wel moet iedereen die langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter bij een positief geteste medewerker heeft gestaan twee weken verplichtelijk aan quarantaine. Hierdoor zijn er voorlopig te weinig mensen om ook het plein open te, te openen. Uiteraard wordt geprobeerd om beschikbaar personeel te vinden thuisbezorgd. Door de febo blijft het namelijk voorlopig nog wel even dicht. Tot Jij bent er zoveel. toch ook geweest, uh, Albert-Jan? Nee, ik ben er niet geweest. Oh, nee ja, anders had je eindelijk <laughs> je quarantaine te pakken. Oh, oh, oh. Tot zover het uh, nieuws in het kort. Wil je het nalezen? De ZFM-app is beschikbaar hè, daarvoor. Ga gewoon even naar de Play Store of de Windows Store of de App Store... en download hem nu. Zoek even onder ZFM. ZFM. ZFM Sandboards. En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwsjes uit Sandboards. En luister je naar het geluid van Sandboards. Dat allemaal op je telefoon of tablet. Het is vanaf nu mogelijk. Dus download onze app. Singel van de Culture Club. Zie het, het weer en met die gouden oude single werd het uh, precies uh, half drie tijd voor het weer. Hoe gaat het worden de komende dagen, Albert Jan? Nou ja, vandaag schijnt zoals u ziet geregeld de zon. Maar zeker vanmiddag kunnen komen regionaal weer regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. De temperatuur stijgt naar ongeveer 25 à 26 graden, maar direct aan zee is het natuurlijk ietsje minder warm. Morgen schijnt opnieuw de zon en het wordt zelfs weer wat warmer op veel plaatsen. ...stijgt de prik zelfs naar 2, 27 graden. In de middag en avond komen zware onweersbuien ...met veel regen en ook hagel. Zeer waarschijnlijk doen deze buien ook de regio aan. En tot slot, na het weekend blijft de kans op buien groot... ...maar geregeld schijnt ook de zon. Met 23 à 24 graden is de temperatuur aangenaam... ...maar de hittegolf is daarmee wel voorbij. Aldus Rico Schreuder. Nou, het weer is nagelezen te lezen op www.ricoweer.nl het is dus voorlopig geen hittegolfje meer, maar uh, ja, er zal er vast nog wel eentje aankomen, denk ik. De zomer is nog niet voorbij. Aan de ene kant uh, kunnen we dan uh, van geluk spreken, natuurlijk, want het was best wel lekker die warmte. Alleen af en toe een beetje te, hè? hadden jullie dat ook? You, but I'm stronger. You thought that I'd be grown without you, but I'm richer. You thought that I'd be dead without you. I love harder. You thought I wouldn't grow without you. No, I'm wiser. You thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't fail without you. So, if I'm million, I'm looking You Dit waren de dames van Destiny's Childs met Survivor. Alweer een wat oudere hit van een aantal jaren geleden. Dus Vier minuten over half drie. Nogmaals een hele goede middag en welkom bij de Soundforce Radio. We zijn er weer tussen twee en vijf. Op de zaterdagmiddag en maandagmiddag worden wij herhaald. Ook dan tussen twee en vijf uur. Mocht je willen reageren, je kan bellen naar de studio op 023 57 30393. Is hier Tennessee en feel the love. Bread. Your face lit up and the two worlds came Dat was TCC en uh, Feel the Love. Ja, we gaan het hebben over uh, de beeldenroute op de boulevard. Wat is daarmee aan de hand, uh, aldert nou, De afgelopen week al meerdere malen in het nieuws. Uh, de beeldenroute aan de boulevard, een onderdeel van een tijdelijke maatregel... om de boulevard levendig te maken, gaat helaas vroegtijdig stoppen... of is inmiddels gestopt. In overleg met de kunstenares Marlene Sjerps heeft de gemeente dit besloten... nadat er een beeld is gestolen en meerdere keren vernielingen hebben plaatsgevonden... Om verdere vernielingen te voorkomen worden de beelden, uh, zijn de beelden op korte termijn weggehaald. Eerder zou de expositie tot eind dit jaar te zien zijn. De gemeente heeft met de kunstenares een huurovereenkomst op de, om de boulevard Fauvage en Pauluslo te verfraaien. Met acht beelden voor de duur van twee jaar. Kunstenares Sjerps, het is definitief. Mijn beeldenroute aan de boulevard van Zandvoort wordt gestopt. Met pijn in mijn hart. Het stond er prachtig. De getoonde fragiliteit en de kwetsbaarheid nodigde uit tot agressie en vernieldrang. Ik kan er alleen maar om treuren, maar wel in de wetenschap... dat de beelden bij veel mensen op het netvlies blijven staan. Nou, uh, ja. Sneu, hè? Ja, zeker. Nou, ondertussen heb ik hetgene waar we het net over hadden... heb ik uh, klaargezet, uh, Albert Jan. Dus even kijken, hoor. <laughs> Die is een beetje improviseren. Ja, hij doet het wel. Dus vanmorgen hadden we de burgemeester in de uitzending... bij uh, Goedemorgen Zandvoorts... Ja, en de Irene de Jager van de presentatrice van Goedemorgen Zandvoort... ging daar verder op in wat ik bij de Zandvoortse nieuws in het kort al tegen u aan u meldde. Over de onrusten of onlusten en het ongewenst gedrag op het Zandvoortse strand. En welke concrete maatregelen er zouden kunnen worden genomen. Het... Goedemiddag meneer Molenburg, wat fijn dat ik de de telefoon heb. Goedemiddag mevrouw de Jager. Nou, u mag Irene zeggen tegen mij, dat vind ik wel gezegd. Goedemiddag Irene. Goed zo. Ja, het is nogal wat in het dorp. Het is warm, het is hit, hittig. Eh, nou, niet hittig wou ik zeggen, maar het is warm. En eh, er zijn veel toeristen en er zijn oplopende besmettingen in het dorp. Um, ja, je noemt heel wat bij elkaar op. Uh, laat ik even vooropstellen dat ik heel blij ben dat die eerste hit eraf is. Ja. Um, want die duurde heel lang. En ik merkte overal om mij heen dat dat echt uh, ja, bij heel veel mensen... tot ook een soort oververhitting uh, leidde. Um, ja, of dat nou bij uh, de overgang was waar uh, mensen even op elkaar moeten wachten um, dus ik, ik ben heel blij dat even die eerste hitte eraf is, even met dat laatste beginnen, um, ja we zien overal in, uh, in, uh, in Nederland dat er wel een, uh, een oploop is van het aantal coronabesmettingen, dat gaat ook niet aan, uh, aan Zandvoort voorbij, uh, we hebben even een tijdje helemaal onder in de trend uh, gezeten uh, nou, op een gegeven moment zie je allemaal vergelijkingsstaatjes. Um, we zitten, ja ik zou maar zeggen nu weer iets daar relatief boven, in dat er geen, eh, althans de signalen die ik van de GVD krijg, geen verontrustende tendensen zijn dat het in zandvoort extreem of, of veel hoger zou zijn dan uh, gemiddeld genomen vermacht, verwacht mag worden. Um, wat ik gelukkig zie is dat heel veel uh, uh, mensen toch, ja, zich, zich goed aan de regels houden. Maar ik wil een groot compliment uitdelen aan uh, ondernemers die uh, ja, uh, op het moment dat er in hun omgeving besmettingen geconstateerd waren... ...ook besluiten om, uh, om hun zaak uh, dicht te doen. Dat is nu een aantal keren gebeurd. Uh, dat is op basis van vrijwilligheid, op basis van adviezen van de GGD... Ja, ik denk dat we heel blij mogen zijn met zulke verantwoordelijke ondernemers. Ja, ja ze, ze, ze zijn in ieder geval zo verstandig om uh, met name het, het jonge personeel... Hè, want dat is natuurlijk wel een feit dat uh, er veel jongere mensen zijn die dus besmet zijn. En uh, dat komt vaak doordat ze op vakantie zijn geweest, op weg zijn geweest... en dan terugkomen en dan het, uh, het virus met zich meedragen, uh, zich laten testen En wanneer ze positief blijken te zijn... daar de verantwoordelijkheid uh, voor nemen. Uh, wat wat uh, kunt u zeggen over uh, bijvoorbeeld... want een besmetting is nog geen ziekenhuisopname. Hè? Dat, dat is natuurlijk iets waar mensen wel het verschil van moeten zien. Dat klopt, maar laten we één ding met elkaar vooropstellen. Op het moment dat je ook maar iets van klachten hebt... laat je onmiddellijk testen... en volg meteen ook de adviezen van de GVD op. Uh, ga uh, uh, in quarantaine... Um, uh, en uh, ja, het is ook in samenwerking met de GVD volgens heel belangrijk om in kaart te brengen met wie je contact hebt gehad. Um, uh, en ja, dat is echt de, de belangrijkste raad, want we willen één ding met elkaar niet. Um, en dat is dat we straks weer totaal met z'n allen op slot moeten. Het gaat nu. Relatief goed, we zien, wat, uh, ja, we zien dus de besmettingen oplopen in Nederland. Um, maar laten we dat echt beheersbaar houden. En als iedereen inderdaad heel snel op het moment dat hij ook maar de geminste uh, of de geringste klachten heeft, uh, uh, testen laat doen. En de GGD heeft die capaciteit. Heel belangrijk. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat dat hier in het dorp? Dat testen? Men kan gewoon naar de huisarts gaan of zijn er bepaalde plekken waar mensen naartoe kunnen gaan om zich te nee, laten je, testen? Je kunt, je kunt je gewoon aanmelden bij de GGD. Gewoon GGD. Ja, ja. GGD. We zijn er een heel kenmerland, GGD, en uh, ja, daar kunnen mensen zich te laten testen. Mm -hmm. We is juist het eerste gedeelte met het interview met de burgemeester David Molenburg vanmorgen. Of eigenlijk vanmiddag, het was net na 12 uur, in het programma Goedemorgen Zandvoort. En inderdaad, Albert-Jan, ja, vertelde dat door de hitte zijn ook heel veel mensen een beetje, een beetje verhit, zeg maar. Maar er lopen nog wel af en toe wat dingen uit de hand... En zo is het ook uh, helaas uh, van de week hier in Stanford uit de hand gelopen, Albert Jan. Klopt, ja, ik, ik, ik, ik gaf er al een melding aan en tijdens Standvoortsnieuws nieuws in het kort. En ik verwees ook al naar het interview, het wat, wat, uh, tweede gedeelte wat we nu te horen krijgen. Uh, ja, hoe je daarmee om moet gaan en hoe je daar als overheid uh, de, tegen, uh, tegen de keer gaat. Dus deel, krijgen we nu deel 2. Krijgen we nu deel 2. Althans, ja, dat was. Dat, dat, ik, ik druk maar op het knopje. Maar het was de bedoeling dat je zou de komen. Hitte, ja, daar hebben we het komt, al ja. over gehad. Uh, het, het is in heel Nederland zijn er ook verhitte situaties uh, geweest. Uh, nou, daar is al heel veel over gezegd, ook over hoe dat dan komt. Men, uh, he, met name jonge mensen die vervelen zich. Uh, ze gaan niet op vakantie zoals ze andere jaren wel op vakantie kunnen gaan. En dus uh, zijn er, uh, ja, nou ja, hoe je het ook wil noemen, opstootjes... of uh, he, mensen zijn wat geïrriteerder of snel, uh, uh, sneller geïrriteerd. Uh, ik heb ook begrepen dat er contact is geweest met uh, onder andere de politie in Amsterdam... en die hebben zich hier ook uh, met u samen hier gericht. Nou, wat, we, wat we de afgelopen dagen zagen was uh, toch een oplopende. Uh, laat ik even één ding vooropstellen, het is een, een uitzonderlijke zomer. Ja. Uh, het is een zomer met, uh, met corona. En um, ja, we tellen ook, we hebben de afgelopen periode echt extreem veel hele hete dagen geteld. Nou, wat je ziet is een, een veel grotere toeloop naar Zandvoort dan uh, vaak dan we gewend zijn. Het kan hier natuurlijk heel druk zijn, maar we zagen ook allerlei groepen bijvoorbeeld uit Duitsland komen... die je normaal minder, minder vertegenwoordigd ziet hier. Uh, je ziet hele rare patronen, dat plotseling s'avonds ineens de het dorp... ook veelal gewoon mensen uit Amsterdam die hier nog uh, op een terras willen komen zitten... Uh, groter was dan de uitstroom. Nou, dat, dat is ook vrij uh, ongewoon. En helaas zien we in die tendens ook uh, ja, groepen uh, jongeren die, die naar, ja, naar de badplaats komen met, een, uh, ja, met de intentie om toch wat, uh, wat rotzooi te schoppen. Um, nou, we hebben daar met de politie hele strakke afspraken over gemaakt. Die zitten daar, uh, daar bovenop. Um, die zijn ook met meer mankracht op boulevard en, uh, en uh, strand aanwezig. We kunnen ook opschalen en we hebben ook de afgelopen week uh, versterking gekregen van een uh, agent uit Amsterdam-West waar veel... Uh, van deze jongens vandaan komen en die ze ook kent. En, en ja, dat werkt wel, want die, die kan ze ook meteen aanspreken op het moment dat hij dat ze hier ziet. Nou, we hebben daarnaast nog een aantal maatregelen genomen, eh, zoals bijvoorbeeld ook het op de, op de boulevard positioneren van verkeersregelaars. Ter voorkoming dat daar eh, met, met scooters en, uh, en brommers gescheurd wordt. Um, en, nou, ik heb groot respect voor, voor die mensen die daar de hele dag uh, vaak in de warmte staan en, en s'avonds. En die krijgen ook nog wat, uh, wat over zich heen. Um, ja, en we hebben verder uh, ja, strakke afspraken om dat heel kort te houden. Um, Ter voorkoming van het feit dat ja, je ziet dat het eigenlijk op dit moment overal in alle badplaatsen dezelfde tendens is. Bij de ene badplaats is het wat meer dan bij de andere. Maar ja, ik ben heel erg blij met het optreden van de politie op dit moment. Ja. Ja, zij, zij, zij moeten natuurlijk ook roeien met de riemen die ze hebben. Hè. Je kunt wel zeggen, ja, dan moet meer politie komen... of dan moet meer dit of meer dat komen. Maar je hebt nou eenmaal een bepaalde capaciteit... en daar zul je het mee moeten doen. En dat geldt voor alle badplaatsen. En dat geldt eigenlijk ook voor Amsterdam natuurlijk. En dat geldt voor alle regio's waar opgetreden CQ... zeg maar de boel in de gaten gehouden moet worden. Dat klopt, maar wat het, wat het aardige uh, op dit moment is, is dat de politie in Zandvoort echt kan rekenen op ondersteuning uit, uh, uit de regio. Het was afgelopen woensdag toen uh, ontstond er toch een, een vrij drijvende sfeer. Um, nou, en toen is er in een hele korte tijd is er bijstand uit uh, de regio bijgekomen om. Uh, om met een groot aantal agenten daar ook aanwezig te kunnen zijn. Ja. Wordt dat, dat soort dingen dan ook nog duidelijk geëvalueerd? Ik bedoel, wordt er daarna nog gekeken van goh, hè, hoe, hoe kan dit ontstaan? En, en hoe, uiteraard, hè, de hitte is natuurlijk een, een dingetje, maar er zijn misschien nog meerdere factoren waardoor dit soort uh, situaties ontstaan. Wordt daar dan de hand ook bij in, bijvoorbeeld bij de gemeente nog over gesproken? Zeker, er wordt permanent over gesproken. We, we hebben een, uh, een team, waar ook de politie vertegenwoordigd is, gemeente, uh, ook de NS is daarbij betrokken... ...wat elke dag uh, en op hele drukke dagen, meerdere keren, ook met elkaar monitort wat er gebeurt. En dan gaat het ook zowel over het inkomend verkeer... Uh, zodat je ook de tendens kan zien hoe druk het gaat worden. Maar het gaat ook over dit soort vraagstukken. Um, nou ja, en toen we deze tendens zagen ontstaan, is er ook besloten om, uh, om heel snel ook, uh, op te schalen. Um, en we zijn nu ook aan het kijken. Kijk, we zitten nu met de situatie op dit moment. Um, ik ben, dit is mijn eerste jaar als burgemeester. En ik, ik vind het ook uh, uh, dat ik echt heel veel ook leerpunten zie, eh, los van de... ...exceptionele situatie waar we in zitten. Um, als ik kijk, vind ik de handhavingscapaciteit die wij in Zandvoort hebben... ...op drukke dagen, vind ik aan de beperkte kant. Maar ja, we zitten met een budget, dus ik zal ook in de richting van de gemeenteraad zal ik binnenkort wel met voorstellen komen... om ook dat uh, uh, uh, uh, ja, maar zeggen, een impuls te kunnen geven. Ja. Juist omdat, omdat we ook allerlei trends zien die er vroeger niet waren. We hebben bijvoorbeeld nu last van mensen die wild parkeren... Uh, of wild kamperen. Nou, dat, dat gebeurde vroeger incidenteel. En we zien het nu ineens, uh, zien we dat ineens op veel grotere schaal gebeuren. Ja, dat willen we niet. Maar we moeten wel de capaciteit hebben om daar ook te kunnen handhaven. Ja, het is net alsof er uh, veel meer mensen met de auto naar Zandvoort komen. En uh, toch dat Risico maar nemen door hier naartoe te komen met de auto. En te denken: van nou ja, ik vind dan toch wel weer een plekje. En inderdaad, je, je ziet op meerdere plaatsen in het dorp dat men een auto neerzet. En uh, echt gewoon uh, met, met een, uh, een hindering van de andere automobilisten. En ook zie ik dat wanneer er dan zeg maar iets van gezegd wordt, zo van nou. God, misschien kunt u even doorrijden, of kunt u uw auto even een klein beetje verder uh, neerzetten. Dat daar dan ook wat geagiteerd op gereageerd wordt. Zo. Van, ja, waar bemoeien je mee? En ik sta hier prima, en uh, ja, uh, hoezo dan? En ja, dat is natuurlijk wel heel lastig om daarop te handhaven. Want je kunt ook niet op alle plekken tegelijkertijd zijn. Dat klopt. En uh, ja, die vraag om handhaving is natuurlijk heel groot. Zeker op die hele drukke dagen. Um, ik, ik hoop ook dat we in de komende periode, als uh, mijn collega zei, hij het verkeerbeleid uh, verder gaat uitrollen... ook nog met, met name op dat punt van het parkeren echt met, uh, met een aantal maatregelen kunnen komen... die dit soort situaties echt verbeteren. Voorkomen kun je het nooit helemaal. Nee. Wat mij wel van het hart moet is dat ik, uh, ik loop hier nu een zomer uh, rond... Uh, over het algemeen best geschokt kan zijn over het gedrag wat mensen vertonen, niet alleen met met parkeren, maar ook met een marlud uh, op het strand uh, uh, neer. Trempen van al je afval. We doen ongelooflijk ons best uh, voor. Er lopen cleanup teams op dit moment rond. We hebben afvaleilanden geopend. Uh, en nog zie je gewoon dat, dat mensen dat niet doen. Uh, We hebben twee keer de rode vlag hier gehad, waarbij de reddingsligade uh, handen vol heeft gehad om mensen überhaupt het water uit te krijgen. Uh, men luistert gewoon niet. Nou, daar dat, dat, uh, uh, uh, kun je tegen op handhaven en uh, alles wat je wil. Maar dat is wel iets wat mij, wat mij enorm zal bijblijven van deze film. De afgelopen dagen, met uh, de hete dagen, was het uh, heel druk hier in uh, Zandvoort En eigenlijk wel, uh, alle badplaatsen in Nederland hadden het uh, behoorlijk druk. Een andere overlast en uh, helaas ook inderdaad een uh, dode te betreuren... door uh, inderdaad in een uh, muik terecht, uh, te zijn gekomen. En al die hulpverleners die daar uh, aanwezig zijn... alle vrijwilligers uh, op het strand, die spelen wel een belangrijke rol, Albert jan Ja, we hebben daar straks in het tweede uur nog een, uh, nog een interview... Uh... Met Ernst Brokmeijer klaarstaan. Waarin hij terugkijkt op die de, toch desastreuze zondag. Want het is het laatste wat je wil dat zoiets gebeurt. Zo is het. En ook David Molenburg die blikt nog even terug. en die, die, die meldt eventjes iets aan die vrijwilligers. Ik denk ook dat uh, met name de ouders van die kinderen. Ik zeg wel, dat begint heel veel bij de opvoeding thuis. Um, ook uh, misschien is het uh, een, een, uh, een ding om op scholen meer aandacht te geven aan het zwemmen uh, in de zee. En ook uh, de gevaren van het zwemmen in de zee. En ja, als je kunt zwemmen, dan wil dat nog niet zeggen dat je kunt zwemmen in de zee. Want nee, nee, dat... dat zijn wel twee verschillende dingen. Of dat je in een zwembad gaat zwemmen of je gaat in de zee zwemmen. En uh, misschien moet daar op school meer aandacht aan gegeven worden aan, uh, aan deze situatie. Ja, nou, ik zei het omdat ik inderdaad vind dat mensen gewoon op het moment dat de, de die hele hardwerkende uh, mensen van de, van de reddingsbrigade... die verzoeken het water uit te gaan, dat je dat gewoon te doen hebt. Ja. Ik, uh, misschien mag ik nog even één opmerking even teruggrijpen waar we het net over hebben. Want um, er wordt echt met mannenmacht uh, gewerkt. En ik wil mijn bewondering uitspreken voor iedereen die dat uh, op dit moment uh, doet. Het is nu gelukkig even uh, qua hitte en adempauze. Maar als ik kijk naar de verkeersregelaars, onze boa's, politie, uh, reddingsbrigade... Um, iedereen doet echt zijn stinkende best. onder uh, ondanks de omstandigheden. van corona. een hele mooie zomer te maken. voor, uh, voor zowel de inwoners. als de bezoekers uh, van Zandvoort. Ja. Um, ja, en ik, en ik hoor wel eens her en der kritiek op, uh, op, op, op de BOA's. Uh, nou, ik mag iedereen die dat doet uitnodigen. om eens een dagje met ze mee te lopen. Um, en eens dus, dus te kijken hoe dat werk nou is. Uh, om, om in deze omstandigheden. Uh, met mensen met korte lontjes uh, dat werk te moeten doen. En daar heb ik een diepe bewondering voor. Ja, nee, ik, uh, ik kan het uh, alleen maar met u eens zijn. Want ze, ze zijn inderdaad. Uh, ja, ze, ze worden niet altijd even vriendelijk bejegend uh, door de mensen. En uh, ja, uh, ze doen enorm hun best. En dat, uh, dat kan niemand ze ontzeggen. Dat is zeker zo. Um, nou, wou ik nog iets vragen? En dan nou ben ik hem dus even kwijt. Dat is heel erg, dit. Ik, ik, nou, ik, ik dacht eigenlijk meer aan, uh, oh ja, u had het over uh, dat uh, er gekeken moet worden naar mogelijkheden om misschien wat, wat, wat hoger op te schalen met uh, de aantal uh, boa's of in ieder geval mensen die ondersteuning geven. Uh, ik heb ook gelezen dat uh, Haarlem misschien wat minder zou gaan doen ten opzichte van Zandvoort. Nou, dat, dat, uh, dat heeft niet met de handhaving te maken. Er is even sprake van geweest in een, in een artikeltje over de verhouding met Haarlem... Uh, en de werkzaamheden die de gemeente Haarlem voor Zandvoort verricht. Maar dat ging niet over handhaving. Nou, vanmiddag uh, was de burgemeester dus uh, te gast in Goedemorgen Zandvoort. En collega Irene de Jager uh, die uh, sprak met hem... Het interview is uiteraard ook na te luisteren op onze app, de ZFM-app. En dan kijk je op interviews terugluisteren. En dan kan je ook dit complete interview met de burgemeester nog een keertje horen. Tot zover ook dit uur van Zandvoort op zaterdag. Zometeen naar het nieuws weer van 3 uur zijn Albert-Jan en ik er weer... en dan nog twee uur lang dit programma. En in het volgende uur uiteraard ook nog de kwalificatie van de race Formule 1... Op het circuit in Spanje morgen om tien over drie. En de kwalificatie begint zo dadelijk om drie uur. En uiteraard gaan we die ook voor je volgen. Eerst gaan we op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we dus weer terug op de radio met Sanford op zaterdag. Graag tot zometeen. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.